9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... heeft de Iben-Galdoenschool in de Rotterdam nog toekomst PvdA in Rotterdam daarover. En er is een uitbraak van mazelen op de Bijbelbelt in ons land. Straks het RIVM daarover. Eerst het NOS-journaal met Dorot Megens.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 Volgens de Volkskrant wilde de voorzitter vermijden... dat Wilders in de kerk naast de koning zou lopen. Een van de drie verdachten van fraude met eindexamens op een Rotterdamse school... is de zoon van een leraar op die school... schrijft het Algemeen Dagblad op basis van bronnen bij de politie. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de NOS gezegd... dat een van de verdachten een familieband heeft met de medewerker van de school. Volgens het AD is de 18-jarige verdachte de zoon van een leraar natuurkunde... De vader was in 2007 ook nog directeur van de islamitische school. Hij raakte toen in opspraak omdat hij subsidie zou hebben gebruikt voor privéreizen. Naar aanleiding van de fraude heeft de Rotterdamse wethouder De Jonge van Onderwijs gezegd dat het beter is als de school de deuren sluit. Voorzitter Altoentas van de koepel van islamitische scholen begrijpt de bezorgdheid van de wethouder, maar benadrukt dat hij er niet over gaat. Wat ons betreft zijn de ouders nu aan zet. De ouders bepalen in het onderwijs, want zo zit het rechtssysteem in elkaar... De ouders bepalen in grote mate het bestaansrecht van een school. Ibn Galdun is de laatste islamitische middelbare school in Nederland. In Turkije staat voor vandaag een gesprek gepland... tussen premier Erdogan en een aantal betogers. Taksimplein in Istanbul was vannacht weer een slagveld... tussen politie en demonstranten. Nu is het er weer rustig. Tot middernacht waren er rellen. Daarna nam de oproerpolitie het plein in en dreef de betogers weg. Of een gesprek tussen Erdogan en de demonstranten nog zin heeft, is de vraag, zegt correspondent Bram Vermeulen. Het machtsevenwicht is natuurlijk helemaal gekanteld. Eerst zaten de demonstranten op taxi, was het hun plein, nu is het het plein van de oproerpolitie. En is het eigenlijk alleen maar zo dat ze hooguit kunnen onderhandelen hoe lang ze nog in het park mogen blijven. Intussen heeft de Amerikaanse regering opnieuw gezegd bezorgd te zijn over de onrust in Turkije. En ook VN-chef Ban Ki-moon is bezorgd. Hij roept op tot een vreedzame dialoog. De gezondheidstoestand van Nelson Mandela is onveranderd, ernstig maar stabiel. Dat heeft een woordvoerder van de regering in Zuid-Afrika gezegd. Mandela ligt sinds zaterdag in het ziekenhuis met een longinfectie. De toestand van de 94-jarige oud-president wordt al sinds hij in het ziekenhuis ligt ernstig genoemd. De Griekse regering heeft zoals aangekondigd kort na middernacht de publieke omroep Ert uit de lucht gehaald. Voor het omroepgebouw in Athene verzamelden zich duizenden personeelsleden en sympathisanten. Correspondent Connie Keese. Er staan nog steeds demonstranten hier. Het zijn er enkele tientallen. En het personeel heeft het gebouw bezet. De uitzendingen uh, gaan steeds door via internet. De regering heeft alle 2800 medewerkers van de RT naar huis gestuurd... in afwachting van een latere doorstart. Dat zou zijn gebeurd vanwege corruptie en mismanagement bij de omroep. Veel Grieken denken dat het gaat om een bezuinigingsmaatregel. In de Bible Belt is een uitbraak van mazelen geconstateerd. Volgens het RIVM zijn er nu ruim 30 patiënten met de ziekte... vooral onder bevindelijk gereformeerden. Dat is een groep die om religieuze redenen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 Het weer, er trekken wolkenvelden over. Af en toe is er ook wat zon. In de loop van de dag kan er een bui vallen. De wind is matig tot vrij krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Het warmst is het in het zuidoosten. Een mooie dag met hier en daar een file bij de AWB Keeskwaks. En enkeling nog, kilometer of 25 staat er nu nog. Opvallend is de file bij Amsterdam op de A10... Tussen uh, Volendam en het Watergasmeer. Zo'n ongeluk gebeurt bij het knooppunt Watergasmeer. Er staat 5 kilometer via de linkerrijstrook is dicht. En het gaat nog altijd langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Voor Amersfoort over 6 kilometer. En premier Rutte is vandaag te gast bij de NOS. Bij het Jeugdjournaal. hoort u zo meer over? Uw vermogen verdient serieuze aandacht. De zekerheid van onafhankelijk beleggingsadvies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 Mark. Mark met Nienke. Ik sta hier bij Quickfit voor een APK, maar wat blijkt? Nou? Het is hier banden tiendaagse, tien dagen lang heel veel korting op heel veel banden. Ja, dus? Ja, hallo. Jij moest toch dringend nieuwe banden? En goedkoper dan hier heb ik ze nog niet gezien. Dus spring in je auto en kom naar Quickfit. Nu banden tiendaagse bij Quickfit. Kijk snel op quickfit.nl. Als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op cent.nl. Geachte heer Kramer van installatiebedrijf Kramer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Premier Rutte gaat vragen van kinderen beantwoorden op jeugdjournaal Persconferentie van de NOS. Moet hij wel wat begrijpelijker praten dan dit? Wat ik gezegd heb is: we hebben een sociaal akkoord en laten we met elkaar het feit dat we in staat zijn, zo'n sociaal akkoord te sluiten, ook laten bijdragen aan herstel van vertrouwen. Ja, oké. Okay. Zo meer, eerst naar Rotterdam. Want de onderwijswethouder daar, Hugo de Jonge, vindt dat de scholengemeenschap Ibn Galdoen de deuren maar moet sluiten. We hebben nu contact met de partij van de arbeidsraad, het Voert El Hadji. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het standpunt van de Jonge? Uh, gevoelsmatig, uh, begrijp ik het wel. Uh, ik vind op het op dit moment nog wel een stap uh, stapje te ver, omdat er uh, andere dingen, andere huiswerken ligt. Er moet heel veel pijn worden geruimd. Er moeten uh, 15 examens over worden gedaan. Er moet uh, worden nagekeken. Dus er moet nog behoorlijk wat oordeel op zaak worden gesteld. En om dan nu al te zien spelen op uh, sluiting van Leven maar de sleutel in, dat, uh, nogmaals, ik begrijp het wel, gevoelsmatig, maar uh, ik had het liever uh, op een andere manier gedaan. Ik had liever, uh, dat ik uh, gisteren ook geadviseerd, om de bewindvoerder aan te, aan te wijzen die die oordeel op zaak gaat stellen. En dan kan hij eventueel later nog altijd zeggen van inderdaad. Er valt zelf voor te zeggen om de sleutel in te leveren, mm. maar in die volgorde dus. Ja, u uh, wil dus uh, Ibn doen, de school en het bestuur ook uh, nog een tweede kans geven? Uh, ik weet niet wat een tweede kans is. We hebben al heel wat kansen gehad in het verleden. Volgens mij hebben zij in 2008 al een laatste kans gekregen. Hoeveelste dus kans zou is... u dit uh, willen noemen dan? Nee, nee, ik, ik heb het niet over kansen. Ik heb erover dat je uh, gelet op, de pui, op, de, op het feit dat nu op ja geruimd moet worden. Namelijk, mm. uh, er is nog wat aan de hand om daar een, iemand voor aan te wijzen, een bewindvoerder, die die orde op zaak gaat stellen. En, en dan daarna kan dan? Later, dan? kan hij eventueel later sleutel dus inleveren. maar intussen in moet er nog ander werk worden gedaan. Nee, dat begrijp ik. Uh, maar dan heeft u het echt over het afronden van lopende processen. Dan heeft u het ook een beetje over afronding, volgens mij, meneer Alhantje. Uh, nee, maar ik, uh, het verschil tussen mij en de wethouder is dat, ik mee, uh, is dat ik zelf oog heb voor het leed uh, uh, van de scholieren op dit moment. Mm. Uh, ik vind dat onze aandacht op dit moment gericht zou moeten zijn op het verzachten van dat leed, op het zo goed mogelijk begeleiden en af, uh, afhandelen van de, de examens die uh, opnieuw moeten worden gemaakt. En niet nu al en vooruitlopen op het... Uh, ja, open. Op, op, okay. op, nee, je levert een sleutel. Ja. Ja. Maar u noemt dat vooruitlopen, is dat niet uh, heel erg realistisch van de jongen, van de wethouder? Want die zegt van ja, het diploma is straks niks meer waard. De naam van de school is nu zo uh, bedoezeld. Er blijft eigenlijk weinig over dan de deuren sluiten. Maar juist daarom zou je dus een bewindvoerder moeten aanwijzen om te voorkomen dat de diploma's van dit jaar raadloos uh, worden. Dat is uh, wat je natuurlijk doet. En vervolgens, dat kan nog altijd, kun je nog altijd zeggen... ja, we leveren de sleutel in, want er zit nog geen, geen heil meer in. Maar inmiddels moet je nog heel wat werk eh, verzetten. En daar is eh, zorgvuldig handelen bij nodig. En dan, eh, pleit ervoor, daarom pleit ik ervoor om een bewindvoerder aan, aan te wijzen. Je kunt okay. namelijk als huidige directie niet tegelijkertijd... Eh, on, eh, onderwerpen van, van, van discussie, onderwerpen van onderzoek zijn... en tegelijkertijd verwachten dat je het goed doet. En dat je orde je op zaken stelt, dat je... Eh, de, de, de, ja, het puin dat er nu ligt uh, op een accordate manier op, uh, op, opruimt. Ja. U weet wel waar deze sleutel is van de school? Ik heb geen idee. Ik ah. ja, okay. moet van de kluisjes kwijt hè? Er uh, waren drie geloof ik. En volgens de krant uh, is de dief een van de, de zoon van een van de docenten. Nou ja, het wordt van kwaad tot erger. Ja. Elke keer als je denkt, ik, we hebben nu die het is tenden, wel gebeurd. Eruit, ja. Dan uh, komt er weer een, een andere laag, een andere lading, een andere uh, uh, top van de ijsberg. Ik weet waar het ophoudt, maar uh, ik, ik snap mensen best die uh, zeggen van uh, het wordt tijd dat je de dus slettering levert, maar ik zou liever op dit moment uh, mijn aandacht, mijn energie richten op het uh, verzachten van het leven ja. van de scholieren, die dat er niks duidelijk. mee te maken hebben overigens. Ja. Die uh, opnieuw examen moeten doen. Nee, dat die had u al aangegeven, moeten... meneer. Ja, ja, fijn. Dank dat u ons wilde bijpraten. Graag gedaan. P van de aanrijdslid ja. voort al. Ja, en gepraat wordt er natuurlijk volop. En dat zal ook nog wel even blijven gebeuren over de Iben-Galdoen-school. Het gesprek van de dag natuurlijk vooral ook in Rotterdam. Daar is Mark-Robin Visser de hele ochtend al op bezoek op de Tor op mavo Ja, volgens mij ging de bel, hoor. Volgens mij ging de bel. Dus iedereen die nu naar binnen komt, die is te laat. Nee, dit is de eerste bel. Huh? We hebben vijf minuten speling. Dus dat scheelt, uh... Oh, dit was de eerste bel ja, nog maar. hebben nu vijf minuten om naar het lokaal te komen. Sterker nog, ik ook. <laughs> Meneer Bogaerts, economiedocent. Ja, absoluut. Al Hoe mee. gaat het? Uitstekend. Ik voel me goed. Ja, u wel. Ja, ik maak mij meer druk over mijn 71 leerlingen inderdaad... die nu enigszins gespannen thuis zitten. Ja. De Toropmavel op MAVO is een vrij kleine school. Ongeveer 100 uh, eindexamenkandidaten ja. waarvan dus 71 dat bewuste... Dat bewuste nou. vak hebben gekozen, ja. Ik zou het bijna jammer vinden als ze economie hebben gekozen. Maar ja, in, in de huidige situatie is het niet anders... Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik me bijna niet kan voorstellen dat er echt hele schokkende dingen gaan gebeuren of gaan, uh, gaan verteld worden door de onderwijsinspectie. Zeker als ik kijk naar de hoeveelheid vakken, dan zou het zo'n ontzettende impact hebben, hebben op ja, eigenlijk heel het land. Aan de andere kant, het examen is hier niet heel erg ver vandaan gestolen. Dat is waar. Dan moet ik in alle eerlijkheid zeggen, als ik puur kijk naar mijn examenscores... ...dan... Denk ik persoonlijk, als jullie het hebben bekeken, had het iets beter bekeken. Ja, want u heeft al gezien wat de leerlingen gepresteerd ja, hebben? Ja, ik, heb ik heb het zelf nagekeken. Daarna is de tweede correctie eroverheen gegaan. En u ziet geen, heeft geen onregelmatigheden gezien? Ik heb zelf absoluut geen onregelmatigheden gezien. Geen leerlingen die opeens spectaculair hoog hebben gescoord. En ik vraag me af of dat ook op, op zo'n grote vijver met economieleerlingen... of dat nog goed achterhalen is. Maar hoe gaat u nou doen om die leerlingen van u te begeleiden, helpen, te ondersteunen? Nou ja, ik ben zelf gelukkig gezegend met een flink... Portie humor, nou, dat probeer ik ook altijd in de lessen naar mijn leerlingen te brengen. Ik ben zelf ook mentor van klas 4, dus dat betekent dat mijn hele mentorklas heeft automatisch economie en heeft dus vandaag nog geen uh, volledige uitslag. Dus ik ben in ieder geval de hele dag op school om, uh, om met hen te praten. En het grootste voordeel is dat wij hebben besloten als school om in ieder geval de andere uitslagen die wel bekend zijn wel te geven. Dus leerlingen hebben vanmiddag een vrij goed beeld of ze wel of niet geslaagd zijn. Meneer Bogaerts, ik begeleid u even naar uw lokaal. Dank u wel. Voordat die tweede bel uh, die gaat natuurlijk zo. Ik heb, ik heb nog twee minuten volgens mij. Ja, dan, uh, dan loop ik even met u mee. Net net. Oh, oh, We gaan het gebouw in. Want dan kan meneer Bogaerts. En welke klas heeft u nu? Ik heb nu een derde klas. Dus die uh, werden een beetje geluk zitten die volgens jou uh, allemaal in, uh, in mijn examenklas. Dit, dit is het ja. voorland. Dus u heeft aan hen ook nog wel wat uit te leggen, denk ik? Uh, ik denk het wel, ja. Kan nog wel even aan de orde komen. Absoluut. Nou jongens, meisjes, succes vandaag allemaal. En sterkte met het examen volgend jaar, hè? Duurt ja, nog even, niet maar... <laughs> Oké, okay. nou, het gaat helemaal lukken. Fijne dag. Nou, jullie ook, en sterkte allemaal daar. En drie koffieshophouders staan vanochtend voor de rechter in Maastricht. Die hoort zo dadelijk de details. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Jongeren in Iran gingen vier jaar geleden massaal de straat op... toen zij hun keuze voor de hervormingsgezinde kandidaat niet gehonoreerd zagen. Onze correspondent Sander van Hoorn merkt in Iran... dat van het revolutionaire elan van vier jaar geleden... bij de verkiezingen van vrijdag weinig meer over is. De beelden staan weinig op het netvlies gebrand. Honderdduizenden, misschien wel een miljoen mensen... hier op het plein van de vrijheid in Teheran. Demonstraties van mensen die voor de hervormer Moussawi hadden gestemd... Hij verloor van Ahmedinejad. Mensen kwamen hier verhaal halen en die demonstraties werden met harde hand neergeslagen. Deze vrouw was erbij toen. Natuurlijk stemde ik ook toen voor hervormingen. Voor meer vrijheid, voor meer openheid naar het westen. We blijven hoopvol, zegt ze. Maar van de revolutionaire stemming toen is nu vrij weinig meer over. Het grote plein is op dit moment het domein van auto's en van geheime diensten... die het maar niet vinden dat we hier opnames maken. Moussabi, de man die het toen niet werd, die zit onder huisarrest. En veel organisatoren van de demonstraties van toen zitten nog steeds in de gevangenis. Noord-Teheran is het Manhattan van Teheran. Niet maatgevend dus voor de rest van de stad of van het land. Maar hier was de steun vier jaar geleden voor Moussawi heel erg groot. En daar is men nog steeds heel open in. Veel mensen zeggen dat ze nu niet gaan stemmen. Ik stem nu niet, zegt deze man. De economische problemen zullen door deze kandidaten niet opgelost worden. Ik niet, Kijk naar Ahmedinejad. Die beloofde vier jaar geleden ook van alles. En wat heeft het ons gebracht? Inflatie, werkloosheid, schaarste aan sommige producten en een verstoorde relatie met het Westen. Voor sommige mensen hier is er één kandidaat die wat dat betreft nog een beetje perspectief biedt. Rouhani, een hervormer zoals dat hier genoemd wordt. Het gesprek over hem ontaart in een discussie tussen een vader en zijn dochter over de vraag of je op hem moet stemmen of helemaal niet moet gaan stemmen. Twee jonge mannen zijn daarentegen eensgezind. Ik wacht for uh, dokter Rohani. Rohani. En waarom? Hij is. A, I mean, uh, uh, res responsible. Ja. Yeah. Wij stemmen op Rouhani. We hebben vier jaar geduld gehad en nu proberen we opnieuw onze stem te laten horen. En dat gebeurt dus aanstaande vrijdag. Dan zijn de verkiezingen en daar doet onze correspondent Sander van Horen dan ook verslag van vanuit Teheran. 10 minuten voor, half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De mazelen die gaan rond in gebieden waar veel streng gelovigen wonen. Die weigeren vaccinaties vanwege hun geloofsoverweging. Zijn ze niet ingeënt. Roel Cotinho van het RIVM, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Maakt u zich zorgen, meneer Cotinho, over de huidige mazelenreis? Nou ja, het is dus zo. Dat we hebben de laatste keer dat er een mazelenepidemie was in uh, deze groep van de bevindelijk gereformeerden was uh, in 99 2000 dus dat is uh, 14 jaar geleden, 13, 14 jaar geleden. Dat betekent dat eigenlijk alle kinderen die na die tijd geboren zijn van deze groep... die hebben geen uh, mazelen gehad en zijn ook niet gevaccineerd. Mm -hmm. En op dit moment zien wij... Uh, ja, het begon eigenlijk uh, in een gezin, op uh, een paar scholen... en nu zien wij verspreiding naar andere gebieden. Dus de kans is heel erg groot... Dat het zich met deze groep verder gaat verspreiden, omdat mazelen heel besmettelijk is. Mm -hmm. Dus u maakt zich wel zorgen daarover? Ja, het is zo dat. Kijk, mazelen is, uh, is een ziekte die uh, bij de meeste kinderen uh, beperkt blijft tot. Uh, ja, je hebt een vlekje, je bent behoorlijk ziek. Maar uh, 5, 10 procent, dus zo'n 1 tot 10 kinderen, die krijgt complicaties. Dat kan een uh, middelhoorontsteking zijn, maar dat kan ook een uh, longontsteking zijn. Dat kan ernstig verlopen. En uh, in het uh, duizend uh, krijgt ongeveer een, uh, een ernstige hersenvliesontsteking. En in de e epidemie van 1990 uh, tot 2000 toen zijn er ja, dik 3000 uh, gevallen gemeld. En ook drie sterfgevallen en heel veel ziekenhuisopnames. Als het dezelfde afmetingen krijgt, en dat is, uh, ja, dat, dat is heel goed mogelijk. Dan zitten we wel met een probleem, ja zeker. Hoe kom je eraan als het zo lang dan niet optreedt in die gebieden? Waar, waar komt het dan opeens vandaan, weet u dat? Ja, nou, ja, dat weten we eigenlijk heel goed. Kijk, het is zo dat in Nederland wordt er gevaccineerd. Dus uh, er zijn uh, wat dat betreft zien wij af en toe wel gevallen uit het buitenland. Want uh, bijvoorbeeld in Engeland, uh, Duitsland, daar zit, is de vaccinatiegraad veel minder hoog dan bij ons. En daar heb je uh, op dit moment behoorlijk wat uh, uitbraken. We hebben af en toe gewoon introducties uit die landen, maar dat, dat loopt doorgaans gewoon dood. Omdat, ja, dan zie je één geval en dan uh, degenen die eromheen omheen zitten, die zijn dan gevaccineerd, dus er gebeurt er niks. Maar als er dan een introductie plaatsvindt in, uh, in zo'n groep waar de meesten niet gevaccineerd zijn van die kinderen, dan zie je verspreiding optreden en dat is wat we nu zien. Mm. En u ziet dat in de hele strook van Overijssel naar Zeeland? Ziet u dat terug? Ja, dat is, dat is eigenlijk de ervaring altijd. Uh, we hebben daar vroeger uh, de kinderverlamming, polio, epidemieën gehad. We hebben Rode Hond gehad. Mm -hmm. Ja, Mazelen, we hebben de bof. Kijk, het is zo dat die groep uh, die woont, uh, we noemen dat de Bible belt. Dat is van, van Zeeland naar Groningen. En dat is een groep die, uh, die veel contact met elkaar heeft. Ze, hebben, ze zitten bij elkaar op school. Ze hebben uh, natuurlijk bij de kerk, hebben ze, zien ze elkaar. Dus het is een vrij. Weliswaar wonen de mensen best ver uit elkaar, maar ze zijn sociaal heel nauw met elkaar verbonden. En op het moment dus dat je daar een verspreiding ziet, dan zie je toch dat het ook uh, naar die andere groepen gaat. Dat is uh, bijna niet te vermijden. Kun je, kun je nog iets doen om het binnen de perken te houden? Om, het, om, om, om, uh, om niet besmet te raken? Nou ja, kijk, kijk de, de, de, de, de, de groep die eromheen zit, de kinderen, die, die, die, die, die zijn gewoon gevaccineerd. Dus die, uh, dat vaccin dat, uh, dat beschermt goed. Uh, dus ja, daar is op dit moment nog wel wat discussie over. Of eventueel uh, bij de kinderen die wat uh, hebben, bij 14 maanden. Of eventueel dat zou moeten vervoegen in ja. de groepen waar dat echt risico, die echt risico lopen. Waar hangt nou, nou, dat Van af, nog... dan, meneer Coutinho? Nou, dat, kijk, je, je kan natuurlijk zeggen, ja, als je op een school zit waar, uh, waar natuurlijk kinderen zitten uit deze groep die mazen krijgen. Dan zijn die, die, uh, die andere kinderen en die gezinnen daaromheen. Die zouden dan verhoogd vatbaar kunnen zijn. Nou ja, het is, dat is een discussie die we voeren. Het is in principe zo dat, uh, dat de, degenen die, de kinderen die gevaccineerd zijn, lopen eigenlijk uh, geen risico. Wij raden natuurlijk aan aan de groep van bevindelijk geïnformeerden om hun kinderen te laten inenten. Maar we weten uit het verleden dat uh, de meesten dat niet zullen volgen. Dus uh, ja, het een, een, een staat in de Bijbel dat, uh, dat uh, ja, je mag niet ingrijpen in de wil van God. Uh, vroeger waren dat hele grote groepen lang geleden. Nou, nu is dat toch echt een hele kleine groep. Maar die is uh, ja, er absoluut van overtuigd. En daar ja. is ook eerlijk gezegd niet zoveel aan te doen. Nee, goed. Nou, dat is duidelijk, meneer Coutinho. We houden het uh, samen met u in de gaten. Uh, Roel Coutinho ah. van het RIVM, dank u wel. Graag gedaan. Kees Kwaks, waar is de spits naar nou gebleven? Ik uh, kondig hem af. Ik heb nog uh, portefeuille op de A <lacht> A8 richting amsterdam bij en Plein 2 kilometer. En op de A9 bij Batuverdorp ook nog 2 kilometer. Hey, bedankt. Doei. Het is misschien wel een heuse wereldpremier, een, een wereldprimeur, ja, een primeur, premier van een premier. Die een persconferentie gaat houden voor kinderen. En het is zover, vanmiddag gaat dat gebeuren. Het NOS Jeugdjournaal Kinderpersconferentie met premier Rutte. En hier is Jeugdjournaalpresentator Rick Nooi. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. En welkom. Dankjewel. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Nou, we, we organiseren al een paar jaar de Jeugdjournaaldag... waarin we kinderen een uh, inkijkje geven... in uh, wat er allemaal achter de schermen bij het Jeugdjournaal gebeurt. En we wilden ook wel eens een echte persconferentie laten zien aan kinderen. Toen dachten we, ja, wie moeten we daar nou voor vragen? Nou, al snel kwamen we op Mark Rutte. En het was eigenlijk een kwestie van één mailtje. En hij zei ja, dus het ging op verbazend makkelijk. Oh, nou, dat is wel, de, dat is wel al aardig van hem. Ja. He, dat die, uh, mogen de kinderen alles vragen? Heeft hij daar ook iets over gezegd? Ja, er zijn geen uh, restricties wat dat betreft. Alle vragen mogen... En ja, er zijn ook echt ontzettend veel totaal verschillende vragen ingestuurd. Eigenlijk. Kan, je, kan je wat verklappen? Ja, ik kan er een paar verklappen. Maar het risico is natuurlijk dat, dat hij, hij zich luistert. En kan ja. hij zich iets te veel hij, voorbereiden. Hij, en hij luistert, dat weten we. Ja, ja. Um, nou, ik heb er net toevallig in onze ochtenduitzending al een paar verklapt. Okay. Um, slaapt u wel eens in het torentje? Is er okay, een? Dat is leuk. <laughs> en um, even kijken, nog een echte kindervraag vond ik. Uh, wat is uw grootste wens? Ja. En dan zegt ze er nog bij, ik heb een wens dat het overal vrede zal zijn. Wat is uw grootste wens? Dat is dan echt ja. een kindervraag ook. Maar ze gaan ook echt wel, wel kritisch vragen. Dat vonden we natuurlijk ook belangrijk. Um, door de crisis moeten steeds meer mensen leven van een uitkering. Maar de bazen van grote bedrijven krijgen wel een hoog salaris. Vindt u dat wel eerlijk? Oh. Nou. Hij moet inderdaad ook wel uh, antwoorden geven. Ja, ja, en zich goed voorbereiden. Ja. En de, de, de 3 grens dat is ook... Uh, die dom, zit er niet bij. Nee, nee, nee zit er nee, niet bij. Nee, ja. nee. Goed, maar kinderen hebben natuurlijk ook te maken met bezuinigingen. Dus het zal daar ook over gaan in de persconferentie. Ja, klopt, klopt. Dat, zal, dat, is wel, dat komt groot aan bod. Er zijn meerdere vragen ook daarover wel. En uh, ook hoe, ja, hoe, hoe die de crisis denkt te gaan oplossen. Dat, uh, dat soort vragen komen echt wel voorbij. Heb je hem nog even aangegeven dat hij niet te ingewikkeld moet praten? Want we hadden net weer een uh, stuk van hem. Dat was... Uh niet helemaal te volgen. Ja, hoe hij normaal gesproken spreekt, dat kan echt niet vanmiddag. Dus hij moet, uh, hij moet daar echt op letten. Maar hij heeft al twee keer bij ons ook in het Jeugdjournaal verkiezingsdebat uh, meegedaan. En dat, dat bracht hij er vrij goed vanaf. En hij dat geeft ook interview. lessen, hè? Ja, klopt, klopt. Dat is wel een iets, iets oudere groep. Maar op zich kan hij volgens mij wel redelijk makkelijk schakelen daarin. Ja, en het kan niet gestopt worden, zeggen van even, meneer Rutte, even begrijpelijker. Want het is live. Ja, precies. Het is live op televisie. Um, we, eigenlijk wilden we het live streamen op onze site. Maar toen de zender Zapp hoorde dat we dit gingen doen... toen dachten ze, nou, dat is wel leuk om gewoon ook op tv uit te zenden. Dus uh, nou, dat is um, Hoe laat is het? Het is tien over twee straks live te zien op uh, Zapp. Kijk eens aan. Op Nederland 3 en Journaal 24. Dus ook via het internet, via oh, NOS.nl. Dankjewel, Nick. Vijf voor half tien. We gaan nog even naar Maastricht. Want drie koffieshophouders uit die stad... moeten zich over een half uur verantwoorden voor de rechtbank. Margriet Bransma is daar bij de rechtbank. Margriet, waar gaat het om in deze zaak? In de kern gaat het uh, heel simpel om het punt: coffeeshops mogen niet meer aan buitenlanders verkopen. Hè? De invoering van die, die wiepas. Nou, dat hebben coffeeshops hier in Maastricht de afgelopen weken toch gedaan. En dus hebben ze gehandeld in strijd met de wet. Nou, die coffeeshops zouden zeggen van ja, waarom zijn we daar toch weer mee begonnen? Hè? Ze hebben zich een tijdje wel aan de regels gehouden. Maar sinds begin mei zijn ze weer met de verkoop aan buitenlanders begonnen. Omdat zij zeggen van ja, dit is gewoon discriminatie. Hè? Overal in Nederland verkopen coffeeshops. Wel gewoon aan buitenlanders. Kijk naar Amsterdam, kijk naar Groningen, andere grensplaatsen. Maar ja, wij mogen het niet. En het is ook wel opvallend, we krijgen uh, steun ook wel van, van rechtswetenschappers. En die zeggen namelijk ook dat het, uh, die, de invoering van die wietpas, dus de verkoop alleen aan Nederlanders, discriminatie is. Want in strijd met artikel 1 van de grondwet, het antidiscriminatiebeginsel. En begint er is gekozen voor een snelle strafrechtelijke behandeling. Hè? Van waar de haast? Eigenlijk willen alle partijen wel snel duidelijkheid. De koffieshophouders dus, maar ook wel de gemeente Maastricht. En, ja. Daarom is aan dit proces ook, ook bijna, ja, je zou kunnen zeggen, een soort toneelstuk vooraf gegaan. Want om dit proces te kunnen voeren moesten eerst alle koffieshops, dat zijn er zo'n 14 in Maastricht, een overtreding begaan. Uh, verkopen aan buitenlanders dus. Nou, dat hebben ze dus gedaan de afgelopen weken. En de gemeente reageerde ook prompt met controles en invallen. Eigenlijk bijna op verzoek dus van die koffieshops. Ja, en dat... Nu al die rechtszaak is, dat, ja, dat is ook een wens van die gemeente Maastricht die wel wat heeft uit te leggen. Want invoering van die WIPAS was dus bedoeld om overlast tegen te gaan. En wat heb je nou gezien in de praktijk? Er wordt hier in deze regio meer geklaagd over overlast dan daarvoor omdat de illegale drugshandel is toegenomen. Ja. Dus alle partijen zijn gebaat bij een snelle uitspraak. Komt die er ook? Ja, dat is wel de verwachting. Eind juni is er nog een uh, soort gelijke zitting. Dan komen andere cockieshopshouders in, in uh, Maastricht... die zich niet aan de regels hebben gehouden hier voor de rechter. En de verwachting is toch wel dat er dan uh, half juli duidelijkheid is. Goed. Margriet Bransma bij de rechtbank in Maastricht. Margriet, dankjewel. We horen later vandaag van jou over dat proces. En we zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. Het is uh, bijna half tien. Tijd om uh, eens te gaan horen hoe het is bij de collega's zo dadelijk. Sven Kokkeman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij straks? Het is goed. De Rabobank waarschuwt het kabinet dat extra bezuinigingen echt uit den bozen zijn... en ervoor zorgen dat de Nederlandse economie ook in 2014 niet groeit. Hij komt bovendien met de kwartaalcijfers, altijd interessant in deze tijd. Verder is de detailhandel Nederland boos op de politie... omdat die niet optreedt tegen winkeldiefstal, ook al zijn er camerabeelden. En er is sprake van een joelverbod...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 De arts, een vrouw uit Servië, mocht van het Medisch Tuchtcollege haar beroep een half jaar lang niet uitoefenen. Volgens het college liet ze in 2011 een suïcidale patiënte aan haar lot over. En die vrouw pleegde kort daarop zelfmoord. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Rabobank waarschuwt het kabinet. Ga vooral niet extra bezuinigen. De Griekse regering zegt dat het de goede kant op gaat met de economie... maar daar merkt de bevolking nog helemaal niks van. In Zeewolder geldt binnenkort een joelverbod... en het ochtendtumeur van Ton Kas. Het is 1 over half 10. Hier is de Caro met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Delft... Sander. Sander, horen we straks. U kunt mij volgen op Twitter. Het S. Kokkelman en reacties en vragen kunt u kwijt... via goedemorgennederland.kro.nl Niet bezuinigen, maar hervormen. Dat is de boodschap van de Rabobank aan het adres van het kabinet. Want de Nederlandse economie krimpt in 2014 nog verder. Zo blijkt uit de zojuist gepresenteerde kwartaalcijfers van die Rabobank. Tim Legiersen is econoom bij die bank. Goedemorgen. Hoe zien die kwartaalcijfers eruit? Nee, de, de kwartaalcijfers van de bank zijn niet uitgekomen. Het is ons economisch kwartaalbericht. Dus ieder kwartaal doen we een update van wat we voor de economie verwachten. Als coöperatie doen we twee keer per jaar halfjaarcijfers. En hoe zien die eruit? Dat weten we nog niet, want die komen pas in augustus. Goed. Uh, desalniettemin waarschuwt u de Rabobank... Uh, althans waarschuwt de Rabobank u dus het kabinet om niet extra te bezuinigen. Waarom? Ja, dat hebben we al eerder gedaan. We hebben al vorig jaar ook iedere keer al aangegeven... we gaan nu niet iedere keer uh, aanvullend bezuinigen als de groei tegenvalt. En dat is nu weer aan de hand. Uh, maar zorg ervoor dat je nu maatregelen in wetten omzet... die in de toekomst voor lagere begrotingstekorten zorgen. Dan hoef je nu minder hard op de rem te trappen. En dan hou je toch het vertrouwen van beleggers. Uh, want als je in de toekomst, hè, als je nu laat zien dat je in de toekomst... je begrotingstekorten kunt verlagen door dat nu al vast te leggen... Uh, dan houden be beleggers gerust het vertrouwen... in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Ja, maar daar is de overheid niet van overtuigd. En uh, ze hebben Olly Rehn in hun nek, die gisteren in Den Haag was... en zei, de supercommissaris hè, overigens... Die zei, jullie krijgen misschien een klein beetje uitstel voor die beruchte 3%-norm... maar er moet wel 6 miljard worden bezuinigd. Ja, en dat is precies het nadeel van hoe de, hoe de aanpak van de Europese Commissie nu werkt. En ze hadden ons twee jaar uitstel kunnen geven. Dat, dat had best passend geweest binnen de regels. Uh, toen we een jaar uitstel kregen uh, een maand geleden... Uh, er is ervoor gekozen om een jaar uitstel te geven. Dat betekent dat we nu dus tot Prinsjesdag in een soort van onzekerheid leven... hoeveel er precies omgebogen gaat worden. Ja. Dan krijgen we in uh, uh, januari 2014 het effect van die bezuinigingen. Ja. Dan blijkt dat de economische groei tegenvalt. En als dat dan voldoende erg is... dan wordt in juni volgend jaar misschien wel weer besloten om nog een jaar uitstel te geven. Dat zorgt dus voor heel veel onzekerheid, deze manier van doen. En onzekerheid is iets wat we natuurlijk in de huidige economische context zeker niet kunnen gebruiken. Dus u zegt... Dat Olly Reen, die is aangesteld juist om rust te creëren, onrust veroorzaakt. Ja, voor Nederland specifiek omdat wij maar één jaar krijgen en omdat de Europese Commissie ook gerust wel ziet dat de groei door die aanvullende bezuinigingen omlaag gaat. Dat stond ergens achterin een rapport uh, gespecificeerd in welke mate dat dan zou gebeuren. Ja. Uh, uh, ja, eerst maar eventjes één jaar, goed je best doen. En als het dan niet lukt, omdat je economie nog verder achteruit zakt... dat is ook precies is wat we verwachten althans. We verwachten stagnatie voor volgend jaar. Dan gaan we nog wel eens kijken of het erg genoeg is om nog een jaar uitstel te krijgen. Maar ja. U, verwacht, doen... U verwacht dit jaar 1% krimp, volgend jaar stagnatie. De, ja. de cijfers van de Nederlandse Bank deze week, eerder deze week lieten zien... dat er voor volgend jaar een half procent groei verwacht werd. Ja, maar het typische daarvoor, of dat is niet typisch hoor, normaal in economenland is dat je beleid wat nog niet door de Tweede Kamer geaccordeerd is, dat je dat niet meeneemt in je economische verwachtingen. Dus officiële instellingen, zeker het Centraal Planbureau, mag dat niet doen, hè? dat zijn de regels. Ja. Uh, wij hebben de vrijheid om dat wel te doen en wij achten de aanvullende bezuinigingen die door de Nederlandse Bank worden voorgesteld, door de Europese Commissie en straks vrijdag komt het Centraal Planbureau met nieuwe voorspellingen, daar zal ook waarschijnlijk uit blijken, dat aanvullende bezuinigingen nodig zijn. Wij achten het nu uh, zeker genoeg dat die aanvullende bezuinigingen er al komen... ook gezien de politieke discussie. Ja. En hebben er dus in dit geval voor gekozen om daar gewoon mee te rekenen. Als uh, de Nederlandse bank maandag een tabelletje had opgeleverd uh, waar, uh, met hun cijfers... Uh, waarin ze zouden vertellen als die aanvullende bezuinigingen die wij voorstellen... dan ook daadwerkelijk gebeuren dan ziet het economische plaatje er zo uit. En had dat waarschijnlijk ook in de buurt van stagnatie gelegen, net als ons. Juist. Met andere woorden, u zegt dus niet bezuinigen. Alleen het kabinet heeft uh, al aangekondigd, min of meer, dat dat wel gaat gebeuren. Ja, precies. En dat is ook de reden waarom we het nu meegenomen hebben... in onze economische verwachtingen. En dat betekent dus na twee jaar redelijk forse krimp van de economie... Uh, geen herstel volgend jaar. Dat betekent dus ook oplopende werkloosheid... en een, een hoog niveau van cementen wat, uh, wat aanhoudt. Je wordt er moedeloos van... En ja. dat is voor een gemiddelde luisteraar, denk ik, zolang ze man ook geen touw meer aan vast te knopen. In welke zin bedoelt u dat? Nou ja, de een roept 6 tot 8 miljard bezuinigen, de Nederlandse bank. Dan komt Olly Reen langs uh, en die zegt 3 procent is misschien geen 3 procent. Ja. Eerder had hij gezegd 2,8 procent. Uh, de Nederlandse bank zegt, om die 3 procent te halen zijn die 8 miljard bezuinigingen nodig. Rein zegt dan weer, nou ja, 3 procent misschien iets meer tijd, maar wel 6 miljard bezuinigen. Ja. En dan krijgen we vrijdag nog het Centraal Planbureau met nieuwe voorspellingen op basis waarvan de regering zal zeggen... ...daar gaan we nog niet op reageren, want we reageren pas op de economische voorspellingen die meer in de buurt van Prinsjesdag liggen. En ja. dat is ook precies het punt wat ik net benoemde met het één jaar uitstel geven. Uh, dat de onzekerheid en uh, over wat er nu precies vanuit de overheidskant kant gaat gebeuren, die blijft nu bestaan. En volgend jaar krijgen we dus uh, waarschijnlijk dus aanvullende bezuinigingen en dan richting juni net als dit jaar, krijgen we weer de discussie, zijn er nu aanvullende bezuinigingen nodig... of krijgen we toch nog een jaar van Brussel? Ja. Hebben we genoeg gedaan? Hoeveel jaar krijgen we dan? En dat is precies eigenlijk het sentiment wat u oproept, is hetgene wat wij uh, zo schadelijk achten voor de economie. Want er zijn al genoeg uh, financiële problemen in de economie, waardoor huishoudens gewoon minder te besteden hebben. Maar om daar ook nog eens een keertje een dosis onzekerheid bovenop te leggen door deze manier van... Wel of niet bezuinigingen. Uh, de, ja, dat is toch nog een stukje extra schadelijkheid. in een toch al zwakke economie. Juist. U trekt dus aan de bel. Wat zou die Olly Reen dan wel moet, moeten doen? Want die is met heel veel uh, trompetgeschal. door ons op een heel hoog zadel gehezen. Hij moest namelijk uh, alles en iedereen in de gaten houden. in Europa. om te voorkomen dat wij voortdurend de portemonnee moesten trekken voor het zuiden. En nou doet hij dat en is het weer niet goed. Nou, kijk. Er is, hij heeft een verschuiving laten zien. Uh, in de, de gedachten van hemzelf. en de Europese Commissie breder. Barroso hoor je ook steeds dat soort dingen zeggen. dat we. Uh, eigenlijk toch wat meer aandacht moeten besteden aan de economische groei... omdat dat bezuinigen nu aanverrecht werkt. Nou, dan zie je dus een kleine verschuiving in die zin dat een aantal landen dus uitstel hebben gekregen... om het tekort terug te dringen tot onder de 3 Nou, Nederland één jaar, Frankrijk uh, en Spanje bijvoorbeeld twee jaar. Wat die minstens had kunnen doen is bijvoorbeeld Nederland twee jaar uh, geven. Dan hadden we die onrust waar we net over spraken niet gehad. Maar wat ook belangrijk is, is dat uh, de, je van de Europese Commissie natuurlijk verwacht... dat ze het in een Europees brede context bekijken. Yeah. Uh, en wat in Nederland wordt gevraagd, namelijk niet... Heel, he, een beetje minder hard bezuinigen, maar toch uh, volgend jaar nog uh, aanzienlijk ombuigen in de begroting. Dat wordt ook aan Frankrijk gevraagd. Dat wordt aan Spanje gevraagd. Ja. Dat wordt aan Portugal gevraagd. Dat we allemaal in een minder hard tempo dan zou moeten om echt allemaal terug te komen naar 3%. Maar toch blijft de situatie bestaan dat we in Europa met z'n allen tegelijk aan het bezuinigen zijn. En niet ja. alleen de overheden, maar ook de huishoudens en de banken. We zijn er ja. voor onszelf kapot? Nou ja, kapot niet, want we hebben een heel hoog welvaartsniveau bereikt. Nou ja, ja, maar... Maar... De bezuinigingen hebben in ieder geval en zeker in de Europees brede context, waarin we het allemaal tegelijk doen, leidt ertoe dat de werkloosheid verder oploopt en dat is misschien ook de meest direct pijnlijke vorm, samen met het aantal faillissementen. Ja die wat verzacht zou kunnen worden. Goed, resumerend zegt u dus uh, aan het adres van het kabinet... ook al moet je eigenlijk bezuinigen, doe het voorlopig even niet. Doe het op langere termijn. Uh, geef die economie weer een beetje uh, lucht... Uh, en zorg dat je jezelf niet naar uh, de Sodomieter bezuinigt. Uh, vat ik maar eventjes uh, plat samen. En de boodschap aan Reen is... hou eens even je mond en laat ons even ons werk doen. Nou, mijn boodschap aan Reen is vooral kijk naar Europa als geheel. Want daar ben je in Brussel natuurlijk voor bedoeld. Ja, en wat betekent dat dan voor Nederland? Uh, voor Nederland, ja, precies wel dan het punt. Geeft uh, Nederland iets minder, meer ademruimte, nu al en niet volgend jaar pas. Juist. Met andere woorden, even pas op de plaats... om te zorgen dat die economie zich een beetje kan herstellen. Anders gaat het alleen maar in een negatieve spiraal naar beneden. Lijkt me prima samenvatten. Ik dank u zeer. Tim Legiersen, die is econoom bij de Rabobank. Fijne dag. Ja. Desalniettemin. zal niet de vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In het Engelse derbyshire is een meertje zwart geverfd. Blauwe water zag er namelijk aantrekkelijk uit voor zwemmers, maar is sterk vervuild met een pH-waarde van 11,3. Wat gebeurt er als je gaat zwemmen in water met zo'n hoge zuurgraad? Dermatoloog Tim Wentol heeft het antwoord. Ja, dat lijkt me heel slecht voor je huid eigenlijk. Want als je kijkt naar de normale huid, die heeft een zuurgraad... Van 4 tot 6. En dat meer waar we het over hebben, dat Blue Lagoon meer heeft dus een pH van 11,3 die gemeten is en dat is dus heel erg hoog en dat is dus heel erg basis. Dus het tegenovergestelde juist van het lichtzuren van de huid. Bacteriën, schimmels, gisten, die kunnen niet zo goed tegen zuur. Dus het lichaam beschermt zichzelf daarmee. Dus dan kun je weer makkelijker allergieën krijgen, ook weer makkelijker jeugdpuistjes krijgen als je die barrière van de huid stuk maakt. Dat is hartstikke slecht voor je huid en geeft dus uitdroging, irritatie en beschadiging van je eigenlijke bescherming. Nou, mocht u uh, plannen hadden hebben gehad om die kant op te gaan, niet in dat water gaan zwemmen. Dus heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan naar goed. Morgen, Nederland. @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Delft. Eens kijken of we nu wel contact kunnen krijgen met Sander Bartling. Even goed concentreren nu. Als ik zo mijn linkerarm beweeg, spant hij hem aan. En. Ja, verdomd, het werkt. Mijn linkerhand knijpt zich dan samen. Dan gaat er dus. Ik probeer het nog een keer. Een kabeltje via mijn linkerhand naar mijn schouder. En eigenlijk bedien ik die prothese dus met mijn schouder. Ik kan er zelfs... Even kijken of dat werkt inderdaad. Ja, ik kan er zelfs een microfoon mee vasthouden. Nu heb ik drie handen. Best handig, maar ook een beetje uh, bevreemdend. Dit is het product waarop Gerwin Smit gisteren gepromoveerd is aan de TU Delft. Het is een handprothese. Hoe heet die? De handprothese heet de Delft Cylinder Hand. Hij is mooi roze, kan ik melden. Maar wat is er zo bijzonder aan? Nou, wat uh, zo bijzonder aan is, is dat hij zo licht is. Hij is om uh, precies te zijn, de, ja, meer dan de helft lichter dan een uh, gewone handprothese. En uh, ja, wat ook nog heel bijzonder is, is dat hij uh, ja, heel precies te besturen is. Je voelt eigenlijk wat je ermee doet en je kunt daardoor uh, een, bijvoorbeeld een pincet vasthouden. Uh, of er op bladzijde van een boek mee omslaan. Ja, en of een cover mee dragen. Je kan er zeer gedetailleerde dingen mee doen, maar ook hele grove motoriek. Ja, dat is allebei mogelijk. En verschillende grepen kun je ermee doen. En waarom is dit zo revolutionair? Of met andere woorden, waarom was dit er tot nu toe niet? Ja, waarom was het er tot nu niet? We zien eigenlijk dat, dat prothesen eigenlijk door de jaren heen steeds zwaarder worden. Ze zijn alleen maar zwaarder geworden. Uh, en die trend zet zich alleen maar voort. Hoe komt dat? Uh, ja, omdat... Uh, Heel veel onderzoekers en bedrijven eigenlijk niet zo goed luisteren naar wat de gebruiker nou echt wil. Oké, okay, dus um, er is wel geëvalueerd, er is wel research, geld gestoken, nieuwe protheses, maar de verkeerde kant op? Ja, ik denk dat dat heel erg de verkeerde kant op gaat. Uh, er is heel veel geld gestoken in uh, elektrische prothesen... en wij zouden graag meer geld willen steken in lichaamsbekrachtigde prothesen. Um... Oké, okay, ik onderbreek u even, want die heeft u hier ook liggen. Dat is er zo eentje die werkt op spiersensoren. Er zit een batterij in en dan krijg je bij wijze van spreken zo'n terminator hand die zich, uh, die zich fijn knijpt of die zich samen knijpt. Die ik om heb, dat is inderdaad een mechanische, werkt met kabeltjes. Ik zeg even hallo tegen mijn eigen hand, hallo... Um... Uh, maar dat werkt dus niet goed, die elektrische. Het ziet er heel high-tech uit, maar het werkt niet goed genoeg. Uh, nee, het heeft een aantal nadelen. Behalve dat hij zwaar is. Uh, ja, Terminator Hunt, zeg je, ja, het nadeel is natuurlijk als je baby aan het verschonen bent, dan wil je niet dat je per ongeluk zijn een beentje fijn knijpt. Uh, en dan wil je juist dat die kracht heel goed gereguleerd kan worden. Nou, dat dat kan met, met deze handen. En wij zetten ze, ons in voor die ontwikkeling. De universiteit betaalt uh, dat onderzoek. En, uh, maar omdat het heel moeilijk is om voor dit onderzoek geld te krijgen, we hebben ook veel uh, projecten op de plank liggen die gewoon niet verder komen, is er een, in, uh, een Stichting opgericht: Handenstichting op de website handenstichting.nl. En die, uh, ja, die draagt daar ook aan bij dat dit onderzoek door kan blijven gaan. Want we willen graag de producten bij de mensen brengen... en niet dat ze liggen te verstoffen uiteindelijk in de vitrine. Helder, want hoeveel mensen met handprotheses zijn er in Nederland? Uh, ja, hoeveel er precies zijn is moeilijk te zeggen. Het wordt niet exact bijgehouden. Er zijn ongeveer 4000 mensen in Nederland die een hand of een deel van hun arm missen. Ja, ik begrijp het al, het is eigenlijk helemaal geen markt voor de industrie, om het zo maar te zeggen. Nee, dat is, uh, het is heel moeilijk. Er moet eerst heel veel geld in, heel veel onderzoek... voordat er überhaupt uh, weer uh, geld terugkomt. Oké, okay, nou, het is helemaal duidelijk. Ik ga nog een keer proberen om zo'n blokje op te tillen... en het dan ondertussen naar de andere kant te gooien. Ja, doe maar. Dan sluiten we hier af. Um, ik denk dat ik nou, het maar trouwens, uh, die prothese. Hartstikke handig. Dat kan natuurlijk niet, want het is een prototype. Maar ik moet nog wel even melden dat u op zoek bent naar proefpersonen nog. Dank u wel. U kunt zich dus melden bij Sander Bartling. Straks de Griekse regering zegt dat de goede kant op gaat met het land... maar daar merkt de gemiddelde Griek nog helemaal niks van. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1991. President Yeltsin, het is hem gelukt om een meerderheid van de Russen achter zich te krijgen... Het Witte Huis noemde de verkiezingen een hoogtepunt... in de democratische ontwikkeling van de Sovjet-Unie... en heeft Jeltsin uitgenodigd volgende week naar Washington te komen. We hoorde de stem van Henny Stoel deze dag in 1991... want dat was een historische dag in de geschiedenis van Rusland. Boris Jeltsin won de verkiezingen en werd daarmee de allereerste president. NSC-journalist Hubert Smeets maakte het als correspondent daar in Rusland... van dichtbij mee. de eerste... Vrije presidentsverkiezingen in de geschiedenis van het duizendjarige Rusland toen waren zeer merkbaar. Vooral omdat Gorbachev een eigen presidentskandidaat in stelling had gebracht tegen uh, Yeltsin. En die waren machteloos tegen het campagnegeweld van Yeltsin en zijn groep die op dat moment verenigd waren in één ding. Voor de soevereiniteit en onafhankelijkheid van het oude Rusland. En tegen uh, de voortgezette macht van de Sovjet-Unie en haar president Gorbachev. Приморский ну, да. край за Елицыно проголосовал ну, да, да, да. более 62 процентов. Да, in 1990, 1991 was er in de Sovjet-Unie bijna niets meer te krijgen in de winkels voor gewone roebels. Iedereen had heel veel geld in huis, pakken met roebels lagen er onder de matrassen van de mensen, maar je kon er niks mee, omdat de socialistische economie niet meer in staat was om datgene wat geproduceerd werd ook in de winkels te krijgen. Dus Jeltsin werd ook heel erg geholpen door de, zou kunnen zeggen, door de ineenstorting van de Sovjet-economie. Volgens de eerste resultaten zal Boris Jeltsin een meerderheid halen bij de presidentsverkiezingen in de de, Russische federatie. de uitslagen van een aantal steden in Siberië gaven Yeltsin zelfs 59 tot 84 procent van de stemmen. De emoties in, in Rusland bleven binnen de perken. Je zag niet toeterende auto's rondrijden alsof er een voetbalwedstrijd uh, gewonnen was. Men was overtuigd van de keuze voor Yeltsin, maar men was ook nog onzeker over wat er ging gebeuren. Dus een, een gevoel van totale overwinning was niet te bespeuren in de straten van Moskou na de overwinning van Yeltsin. Yes, de democratie in de Sovjet-Unie. Er... Twee maanden later werd er door de conservatieve krachten in de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. een staatsgreep gepleegd tegen zowel Gorbatsjov als Jeltsin. En die staatsgreep is mislukt. En vanaf dat moment wist de gemiddelde Rus dat er iets heel erg fundamenteels was veranderd in zijn land, in Rusland. En ik had Yeltsin ooit een keer geïnterviewd, een jaar eerder... en dat interview ging voor een deel over de vraag wat er zou gebeuren... wanneer de verschillende deelrepublieken van de Sovjet-Unie... zoals de Baltische landen en de Oekraïne... zich los zouden maken van de Sovjet-Unie. En Yeltsin wekte helemaal niet de indruk dat Rusland niet kon bestaan... zonder die andere Sovjet-republieken die eigenlijk altijd onderworpen waren geweest... aan het grote Russische Rijk. En daardoor had ik wel vrij snel het gevoel dat zijn verkiezingsoverwinning... een belangrijk moment was, omdat... Jeltsin het Russische nationalisme weer een gezicht gaf en ook weer een bepaalde trots gaf zonder dat dat leidde tot geweld en repressie buiten Rusland, wat altijd de traditie was geweest van Rusland. Maar goed, ik had pas toen de mislukt mislukte door er is iets wezenlijks veranderd en Rusland is nu het nieuwe land waar we rekening moeten houden. Oud-Rusland-correspondent Hubert Smeets over de historische dag in Rusland... toen Boris Yeltsin de verkiezingen won en de eerste president werd. Deze dag in 1991 was dat. Emerald, januari 2010 was dit. A night nice like this. Het is acht minuten voor tien, u luistert naar de Caro op Radio 1. De Griekse staatsomroep mag dan uit de lucht zijn. Het gaat volgens premier Samaras wel de goede kant op met de Griekse economie... en het land krabbelt langzamerhand uit. De crisis is de boodschap vanuit Athene. Maar is dat wel zo en merkt de gemiddelde Griek er eigenlijk iets van? kenner Kees Klok vanuit Thessaloniki. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het beter? Uh... Dat zegt Samaras, die zegt van het eind van de put uh, is een beetje in zicht en uh, de verwachting is dat we een beetje omhoog gaan klimmen. Uh, maar als je om je heen kijkt, dan is daar nog heel erg weinig van te merken. Uh, we hebben bijvoorbeeld pas een net weer een 24 uur staking van artsen en verpleegsters achter de rug. Om de reden dat ze al maanden, soms al meer dan een jaar, uh, niet betaald zijn, dus achterstandig loon. En zo is er een groot aantal voorbeelden van dingen die echt fout lopen. Ja, wat merkt u er zelf van in Thessaloniki waar u zelf woont? We zitten hier op het ogenblik met een probleem dat de subsidies van de overheid voor het busbedrijf, dat hier een monopolie heeft in de stad op het openbaar vervoer, die zijn nog niet uitbetaald. En het gevaar dreigt dus dat we vandaag of morgen zonder openbaar vervoer zitten, omdat het busbedrijf dan gewoon geen benzine kan kopen. Dat is een van die voorbeelden. Uh, een ander voorbeeld is dat we soms uh, af en toe een weekje met het vuil op straat zitten. Omdat dan uh, ja, een paar vuilniswagens defect zijn. En er geen geld is om daar onderdelen voor te kopen. En dan, uh, ja, dan wordt even een tijdje het vuil niet opgehaald, of het moet met minder wagens. En dan, uh, dan ligt het op straat. Juist. Dat zijn zo'n paar voorbeelden. Juist. Hoe geloofwaardig is het verhaal van uh, Samaras dan? Is het, want het lijkt een klein nou, als... beetje op wat François Hollande, de president van Frankrijk, eerder deze week de wereld instuurde. Namelijk, we zijn uit de crisis. Nou, <laughs> de, de cijfers ja, zeggen iets ja. anders. Ja, precies. Hè. Dat, dat er wordt, er wordt dus over het algemeen, behalve in kringen van de regeringspartij eh, Neodemocratia, wordt hier weinig eh, waarde aangehecht. Als je de man in de straat vraagt, gisteravond nog eens uitgebreid met een aantal kennissen over overgesproken in het eh, in het café... Ja, dan wordt er smalend gelachen en dan wordt er gezegd, ja die man die, uh, die moet, uh, die wil stemmen winnen straks. Die moet het allemaal een beetje mooier voorstellen dan het is. Ja. Want hè, uh, uh, vanwege populariteit en de trojka is weer in het land. Ja, en die moet toch ook een beetje horen dat al die maatregelen die ze in het opgedrongen hebben, dat dat toch allemaal een beetje gaat werken. Want het volgende zakje geld moet er weer aankomen. Ja. Dat en zijn dan, zo de reacties. En dan komt de trojka ja. op bezoek en dan is meteen de Griekse radio en televisie uit de lucht. Ja, ja, nou, en, en ik, dat, dat, is, dat is natuurlijk een heel opmerkelijke zaak. Uh, Griekenland moet een groot aantal uh, ambtenaren ontslaan. En het idee was om uh, de DEPA, dat is uh, het Griekse staatsgasbedrijf, te privatiseren. En daar was men mee bezig, daar was een bot van uh, onder andere Gazprom op. En ze was eigenlijk de enige serieuze kandidaat. Nou, dat is van de week stuk gelopen. En binnen de kortste keren wordt ineens met een, met een, een, een decreet van de regering... Eh, ...wordt de knop omgedraaid bij de staatsomroep met de mededeling... ...alle bijna 2800 mensen worden ontslagen. Ja. Het eind van deze maand. En er wordt een nieuwe staatsomroep opgezet ja. met eh, maximaal 800 mensen. Nou, dat wordt hier toch in heel veel eh, kranten uitgelegd als een... Eh, een, een, een stap om de trojka te laten zien van ja, het is met de Gazprom toch mislukt. Maar kijk eens hoe krachtdadig we zijn, hoe wij ja. de zaken aanpakken. Toch staat die premier niet helemaal ja. alleen, want ook de president van de Centrale Bank daar, die zei eerder deze week hetzelfde. Ja, ja dat, dat het beter gaat met Griekenland. Ja, ja, dat ja en dat heeft, er wel degelijk iets, iets is gebeurd. Zitten die mensen dat dan zo naast? Nou ja, er is natuurlijk wel iets gebeurd in die zin dat uh, ze hebben een deel van de haven van Piraeus aan de Chinezen verkocht. En dat is een successtory, maar met hoeveel mensen wordt daar gewerkt en tegen wat voor loon. Uh, Verder is er nog erg weinig uh, gewoon te merken. Ja, is, men, men is bezig om, om uh, ambtenaren te ontslaan. Men is bezig met de privatisering. Een aantal aantal dingen uh, ja. heeft, men, staatsbedrijf heeft men afgestoten. Maar het is, allemaal, het is allemaal nog te weinig om te kunnen zeggen van nou... Het gaat uh, beter. De, de, de koers is verlegd. Goed. Kees hey, als je, als je ja. Ik moet het hierbij laten, in verband met de tijd, neem me niet kwalijk. Vanuit Thessaloniki, hartelijk dank. Straks, dames en heren, meer van detailhandel Nederland... in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons, tot zo. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Acoustische live-optredens van Kensington. We Handsome Poets...